8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Tankauto in brand op de A20 bij Rotterdam. Arrestaties voor zware mishandeling grensrechter. En staatssecretaris pakt miljoenen fraude met persoonsgebonden budgetten aan. De snelweg A20 is ter hoogte van het plein in Rotterdam... vanwege een ongeluk in beide richtingen afgesloten. Op de snelweg staat een tankwagen in brand...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 Zo zijn er malafide zorgbureaus die budgetten aanvragen voor mensen die van niets weten. En ook zijn er mensen die het geld niet gebruiken voor zorg, maar voor andere zaken. En het komt ook voor dat artsen valse diagnoses stellen waarmee mensen onterecht een pgb kunnen aanvragen. Rechters in Egypte hebben besloten tot een boycott van het referendum over de grondwet dat over twee weken wordt gehouden. Ze weigeren hun taak als toezichthouder te vervullen.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 Pas in 1999, toen andere telefoonmaatschappijen het systeem hadden overgenomen, gingen klanten elkaar op grote schaal sms'jes sturen. Tegenwoordig worden er wereldwijd zo'n 22 miljard berichten per dag verstuurd. Volgens Brits onderzoek is sms de op één na populairste functie van de mobiele telefoon. Mensen gebruiken hun gsm nog net iets vaker om te kijken hoe laat het is. Het weer het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt een gebied met neerslag over het land. In het westen valt regen, maar het oosten maakt vanmiddag kans op sneeuw, gevolgd door regen. Het wordt 3 graden in het oosten, 6 graden in het westen. Morgen is het bewolkt met af en toe zon, maar ook weer wat buien. Dan wordt het opnieuw ongeveer 6 graden. AMB verkeersinformatie in de oostelijke helft van het land zijn de lokale wegen plaatselijk glad en de dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 275 kilometer file. Grootste problemen rondom Rotterdam, want bij het knooppunt plein is de A20 voorlopig in beide richtingen dicht. In de richting van Hoek van Holland is er een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. Eén van de vrachtwagens staat in brand en dus richting Hoek van Holland is de weg afgesloten. Maar richting Gouda is de weg ook dicht en uh, vanaf uh, Gouda op de A12 uh, kan het verkeer ook niet kiezen voor de A20... in de richting Rotterdam vanwege het ongeluk. Alle wegen aan de noordkant van uh, Rotterdam staan daardoor helemaal stil. Op uh, de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom loopt het vast bij Rosendaal. Tussen Zeggen en de afrit wouwse 9 kilometer. Ik ga naar Management Book, omdat ze er alles hebben. 17.000 producten op voorraad.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Wat er wordt gezegd over de voormalig bestuurders... van onderwijsinstelling Amarantis is niet mals. Het officiële onderzoeksrapport verschijnt vandaag. De minister van Onderwijs reageerde alvast. Als ook maar de helft waar is van wat hier nu verteld wordt, dan hebben we een enorm groot probleem. En dan hebben vooral de mensen die het betreft ook een groot probleem met mij. Al dus minister Bussenmaker. Er is ook gekeken naar de financiële handel en wandel van andere onderwijsinstellingen. Daar praten we over met de voorzitter van de MBO raad Jan van Zijl. En er verdwijnt meer geld in zakken waar het niet in thuis hoort. Uit persoonsgebonden budgetten wordt er van alles betaald. PvdA staatssecretaris Martin van der Rijn van Volksgezondheid... gaat fraude met die PGB's, de persoonsgebonden budgetten, harder aanpakken. Dat maakt het ministerie gisteren bekend. Volgens Van Rijn blijkt uit onderzoek dat er fors gefraudeerd wordt met de PGB's. En we hebben de staatssecretaris nu aan de lijn. Meneer Van welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, het gaat om tientallen miljoenen euro's... blijkt uit onderzoek van uh, uh, Fiot, politie, arbeidsinspectie. Bent u geschrokken van dat, uh, van dat getal? Ja, nou kijk, ik uh, schrik uh, altijd als er uh, sprake is uh, van fraude. De persoonsgebonden budgetregeling is bedoeld voor kwetsbare mensen. En dan is uh, elke euro fraude te veel Ja, want er wordt um, nou bijna op een schandalige manier door sommige misbruik van gemaakt, hè? blijkt uit dat onderzoek. Ja, je ziet, uh, uh, uh, het is nog een onderzoek, hè? dus er moeten een aantal dingen worden uitgezocht. Maar het Openbaar Ministerie heeft inderdaad gezegd dat ze enke, voor enkele tientallen miljoenen euro's de zaak in de onderzoek hebben. Dat mm -hmm. kan gaan tot uh, indicaties die, die niet kloppen of uh, het kan zijn bemiddelingsbureaus die uh, zonder dat mensen het besef uh, formuliertjes laten tekenen en dan uh, het geld krijgen en dat mensen daar uh, niks van zien. Dus dat is gewoon een hele slechte zaak. Gaat u mensen, u geeft het al aan, er moet nog van alles onderzocht worden. Gaat u mensen die daar verkeerd mee om zijn gesprongen, proberen te vervolgen? Te laten vervolgen? Ja, ja. Als er sprake is van stad waren feit uiteraard. Maar we gaan eigenlijk drie dingen doen. We gaan zorgen dat we uh, kijken van of uh, de regeling nog beter kan. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met van, uh, hoe gaat het, gaat het betalingsverkeer. we gaan we voortaan regelen. Dat je niet zelf het geld krijgt op die rekening, maar dat het door het zorgkantoor wordt betaald aan de zorgaanbieder die je hebt uitgezocht. Uh, de zorgkantoren gaan de risico's beter bekijken. Waar komt het voor? Welke uh, gebieden komt het voor? Uh, zeg maar voor de risicoanalyse maken. En misschien wel veel belangrijker, we gaan 22 uh, inspecteurs aanstellen. die uh, vooral veel meer face-to-face -face contact zullen hebben. en veel beter kunnen uitzoeken hoe het ermee staat. Nou, wilde het vorige kabinet bezuinigen hè, op de PGB's, um, is het inderdaad niet veel. Um... Interessanter financieel om die fraude aan te pakken? Nou, ik denk dat het en, en moet. Uh, we hebben te maken met uh, heel erg hoog oplopende kosten. Dat gaat ongeveer voor 2 miljard om in de, in de PGB's. Uh -huh. En uh, naar de toekomst toe zullen we ook echt aan kostenweersing moeten doen. Maar u heeft gelijk... Uh, een van de eerste dingen die je altijd moet doen is verspilling aanpakken en, uh, en fraude aanpakken. En hoe komt het dat uh, zo lang zo makkelijk is geweest eigenlijk, want dat kunnen we nu wel stellen. Als, als ik zie wat er allemaal uh, inmiddels naar buiten komt over fraude, individueel en door bijvoorbeeld, u noemde het zelf al, die zorgbureaus. Uh, hoe is het mogelijk dat, daar zo, dat het zo lang zo makkelijk was? Ik begrijp dat maar 5% echt gecontroleerd worden. Nou ja, er is natuurlijk altijd uh, het probleem van de handhaving. En je probeert natuurlijk het administratief zo goed mogelijk uh, te kijken... Van of het geld op de goede plek uh, terechtkomt. Ja. Maar gebleken is dat er toch uh, veel intensievere controles mogelijk zijn. En dat is ook de reden waarom we nu 22 extra inspecteurs... Ja, uh, bij sociale mogelijk zijn, maar daar, daar, daar, kunt u, daar kunt u toch beslissingen over nemen. Daar hadden uw voorgangers toch beslissingen over kunnen nemen... dat het aantal inspecteurs omhoog zou gaan? Ja, maar ook dat is natuurlijk ook vaak een beetje een kwestie van geld. Maar de, in het begrotingsakkoord van uh, vorig jaar is er extra geld uitgetrokken om fraude-pgb's te bestrijden. En we hebben nu heel snel een plan van aanpak gemaakt... met alle departementen, met financiën, met topsprongsdiensten... om dit uh, snel aan te gaan pakken. Ja, Nog één ding wat u zegt net, van uh, we gaan dat geld niet meer rechtstreeks uitbetalen. Hè, dan wordt het bijvoorbeeld aan de leverancier uitbetaald. Zet u daarmee uh, om dit tegen te gaan het hele systeem dan niet op zijn kop? Want het ging natuurlijk om zelfstandigheid... en zelf beslissen wat je met je geld doet om je zorg te regelen. Ja, maar je kunt dus een beetje zien dat je dan een soort trekkingsrecht krijgt... dat je dus zelf kan beslissen welke zorgenbied je wil. En dan wel even tegen bijvoorbeeld het zorgkantoor moet zeggen... aan wie het moet worden uitbetaald... waardoor het zorgkantoor ook weer de mogelijkheid heeft om te kijken van... hé, hey, is hier sprake van een bona fide of niet? Goed. Oké. Okay. Even naar een ander dossier. Want um, dat lag voordat u staatssecretaris werd op uw bureau. Namelijk Amarantisch, hè? Ik was inderdaad uh, lid van de commissie die het onderzocht, ja. ja. Maar dat heb ik uh, moeten neerleggen uh, toen ik uh, bij Edith werd als uh, staatssecretaris. Oké, okay, maar je hebt een groot deel van het onderzoek meegemaakt dus, begrijp ik? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, u, u gaat helemaal niets meer doen nu met, met de resultaten van het onderzoek... dat vandaag bekend wordt gemaakt, begrijp ik? Nou, ik... Of dat uh, is niet, niet uw rol uh, om dat bekend te maken? Uh, nee, dat is, nee. Niet, dat is niet mijn rol. Wat ik wel ga doen als uh, staatssecretaris van VWS... is om te kijken van, uh, welke les je, je kan trekken uit... Uh, bijvoorbeeld het toezicht of over de, de wijze waarop instellingen werken... of over de governance. En dat zullen we natuurlijk ook proberen door te vertalen... naar wat dat betekent voor het VWS. Ja, want, want we, we hoorden gisteren bijvoorbeeld een hele boze minister... over de uitkomsten van dit onderzoek. Het conceptrapport dat bekend is geworden. Vielen u de schellen ook van de ogen toen u bezig was met dat onderzoek? Nou, het was natuurlijk... Uh, uh, de commissie heeft onderzocht van wat zeg maar, de oorzaken zijn... van de financiële problemen. Dus er is geen onderzoek uh, verricht naar... Uh, uh, dit soort signalen. De commissie heeft gesignaleerd dat signalen er zijn dat ze verder moeten worden onderzocht. Maar het lijkt mij echt beter om de commissie en de minister nu je ja, aanzet te laten over de verdere afval. Ja, van dat begrijp port. ik. Maar verbaasde u het wat u, wat u aantrof? Ja, maar het is eigenlijk hetzelfde wat ik net zei rondom de PGB-fraude. Mij verbaast altijd wanneer er uh, met publiek geld uh, onvoorzichtig of uh, zelf wel uh, uh, onhoorbaar wordt omgesprongen. En het is dus alleen maar goed dat dit soort dingen heel goed worden uitgezocht. Ja. Zijn er parallellen te trekken, ook meneer Van Rijn? Want het kan gebeuren en blijkbaar schort er dus iets aan het toezicht. Ja, kijk, uh, uh, het moet natuurlijk niet zo zijn dat we naar een land toe gaan... waarin je zegt van ik heb door rood gereden, maar ja, daar kon ik niks aan doen... want er was geen toezicht. Nee. Het gaat uiteindelijk om mensen die het doen. En wat hun morele kompas is, wat de minister van Onderwijs ook heel terecht heeft gezegd... En... Het gaat er vooral om, om te laten zien en te laten merken dat als je bestuurder bent van een instelling die ook werkt met publiek gelden voor een publiek doel, dat je een hoogstaand model kompas moet hebben en dat je daar niet al te gemakkelijk ja, over kan denken. Dat vind ik dan ook wel weer een beetje gemakkelijk vanuit u gesproken, meneer Van Rijnmond. Nee, u, ja, u bent er ook vanuit de regering, met name nu in uw nieuwe functie. En uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat dat toezicht ook vanuit bijvoorbeeld de inspectie niet goed is geweest. Dat men te laat heeft ingegrepen. Nee, maar het klopt dat je alles aan moet doen. Dat er dus goed toezicht moet zijn. Dat er ja. een goede governance moet zijn. Maar al het water van de wereld was niet weg. Dat het uiteindelijk gaat over je eigen gedrag. En ik denk dat het ook goed is om niet alleen maar te kijken... van uh, uh, is het toezicht niet goed of zijn er andere regelingen niet goed. Het mm -hmm. gaat uiteindelijk van wat mensen zelf doen. PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Dank dat u ook daar even met ons over wilde spreken, meneer Van Rijn. Graag gedaan. Goedemorgen. En we praten erover door met de voorzitter van de MBO-raad, Jan van Zijl. Meneer van, van Zijl, goedemorgen. Goedemorgen. Zou het moeten kunnen, ook zonder goed toezicht? Dat geld goed beheren in nou, onderwijsinstellingen. heeft de staatssecretaris is natuurlijk gelijk in. Dat neemt natuurlijk niet weg dat, dat als mensen uh, uh, onoorbaar gedrag erop nalaten in de publieke dienst, in de, voor de publieke zaak, dat goed toezicht, uh, maar ook uh, zeg maar collega's die af en toe er eens op toezien dat mensen er de goede dingen doen, ook kan helpen. Moet het wel maar, gebeuren gind, natuurlijk? Het begint he? bij jezelf. Wat zegt u? Dan moet het wel gebeuren dat collega's uh, ook ja, meekijken en dat maar, mensen ook ingrijpen. Wat je, wat je ziet bij, uh, bij Amarantus, maar helaas ook op andere plekken in het publieke domein, denk aan wat er in de gezondheidszorg en in de woningbouwcorporatie aan de hand was, dat is dat soms we te lang wachten met in te grijpen. Dat geldt, voor, dat geldt voor collega's, die dingen soms horen en weten van elkaar. Dat geldt ook voor de inspectie, dat geldt ook voor de minister. In die zin is Amarantus wel een wake-up call. Ja. Ja, hoeveel hebben we er dan nodig, denk ik, meneer Van Zel, Want het is bijna een filosofische discussie, hè, of de mens van nature goed of slecht is. Nou weten we toch inmiddels uit ervaring dat het niet altijd goed gaat? Nee, maar daarom zijn er ook twee dingen tegelijk waar. De staatssecretaris zei terecht zojuist. Het begint bij mensen die kiezen voor functioneren in het publieke domein. Wat mij betreft overigens ook gewoon zeg maar, in, de, in het bedrijfsleven... Je hoort een soort moreel kompas te hebben dat je je fatsoenlijk gedraagt. Mm. En dat je, dat je doet waarvoor je bent aangesteld. En dat betekent in ons geval goed onderwijs bieden, je docenten motiveren... en niet alleen maar met je eigen arbeidsvoorwaarden bezig bent. Mm. Dat, mogen, dat mogen echt duidelijk zijn. Aan de andere kant, um, we hebben nooit gedacht dat, dat onderwijsinstellingen... in hele grote financiële problemen zouden kunnen komen. We weten inmiddels beter. Dat geldt voor het hele onderwijs. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. En ik denk dat het helpt als we in termen van toezicht... Maar ook in termen van als je vanuit zeg maar, de gegevens die je hebt over financiën een instelling. We hebben dat sinds kort en we weten sinds kort veel beter wanneer een instelling in financiële problemen komt. Dat je elkaar daarop aanspreekt en dat ook de minister en de inspectie tijdiger ingrijpen. Dat ja. weten we met elkaar inmiddels. Ja, meneer van Zijl, die financiële problemen die zijn er bij onderwijsinstellingen. Niet allemaal natuurlijk door, door fraude en vriendjespolitiek. Dat is bij Amarantes althans zo lijkt het wel gebeurd. Dan zou u kunnen analyseren hoe zoiets kan gebeuren? Nou, dat vind ik. Dan kom je ook bijna weer in die filosofische discussie. Ik vind dat lastig. Hè? Dus instellingen zijn groter geworden. Daar waren goede redenen voor. Sommige zijn misschien wat te groot geworden. Uh, uh, Besturen zijn op afstand geraakt en gaan denken dat ze waarschijnlijk een soort CEO zijn. Mm. Dat fenomeen heb je hier en daar gezien. Uh, en daar moeten we zo'n luchtboot weer vanaf. Ja, maar er is toch ook wel uh, iets fout gegaan, moeten we misschien constateren in de financieringsstroom, dat als je scholen zo een kwak geld geeft, uh, waar ze dan in principe mee kunnen doen wat ze willen, dan, dan, dan, en, en je verzorgt het toezicht vervolgens niet goed, dan, dan nou, is, is, het, is het, het, het misschien wel mogelijk. scholen krijgen niet zomaar een kwak geld, scholen hm. moeten zich verantwoorden, en mbo-scholen... Uh, zelfs nog meer een hbo-scholen, omdat die nog iets andere regelgeving kennen. Daar staat, de inspectie staat, zit er bovenop. Ik, nou, zit ik er bovenop, ja? Heeft u dat idee dat nou, ze er bovenop zitten? Dat heb ik bij Amarots nou juist niet. Nee, ik ook dat moet blijken uit het rapport van Amarandus. Of of ook de inspectie misschien eerder had moeten ingrijpen. Of de minister. Ja, maar, maar dat is wat ik bedoel hè. Meneer Van Zel, dat is de, ja. dus. je ontwerpt een systeem wat ja, misschien als je reëel bent wel gevoelig is voor ja. Ja. Ja, uh, misbruik. Ja. Ja. Ja. Ja. of is ja, daar kennis? uw woorden filosofische discussie. Ja. Je, ontwerpt, je ontwerpt een systeem. En na een tijdje ontdek je dat het systeem ook tekortkomingen kent. Mm. En die tekortkomingen moeten we gaan bijsturen. En dat had je niet wel... van tevoren kunnen bedenken, zegt u. Nou, misschien, misschien niet. Je moet misschien eens af en toe ontdekken van, hé, hey, daar gaat het mis. Uh, en dan gaat het ook goed mis. Maar even voor de goede orde. Vandaag komt nog een andere ook over de financiële staat van het onderwijs. Uh, uh, althans, in het onderwijs. En dan blijkt gelukkig het beeld... Dat overwegend veruit de meeste scholen en gewoon financieel buitengewoon goed voorstaan. Ja. En, en, dus en wat dat... gaat u als mbo-raad eraan doen om dat ook zo te houden? Want u vindt zelf ook ja. dat er wel wat moet veranderen. Jazeker. ja, wij hebben. Ook, ook wij zijn natuurlijk geschokken van Amarantus en andere scholen die in problemen zijn gekomen. Ook in het hbo, maar ook in de zorg. Ja, dus dat is een beetje een publiek domein vraagstuk. Wij hebben natuurlijk afgesproken als vereniging. Want dat zijn we, vereniging is de vereniging van scholen. Wij we hebben gezegd, ah, willen we gewoon veel scherper weten. Sinds een paar jaar weten we dat beter, maar elk jaar wordt het beter. Hoe staan scholen er financieel voor? Dat doen we met een benchmark. Alle scholen doen daaraan mee. Inspectie heeft gegevens, dat leggen we naast elkaar. En dan kunnen we scherp zien: die school die raakt een beetje in de gevarenzone. Te lang op rij, een te lage solvabiliteit of een te lage liquiditeit. Wij hebben afgesproken met elkaar als vereniging: we gaan zo'n school zoeken we op. Wij bieden uh, ondersteuning aan. Collega's bieden ondersteuning aan. We zeggen tegen zo'n collega: Goh, volgens mij is het goed als wij met elkaar gaan praten. om te kijken of we jouw problemen kunnen helpen oplossen. Ja. Dat vind ik nou modern. Een goed bestuur, hè, moderne governance, om het met een chic woord te zeggen. Uh, tegelijkertijd heeft ook de minister die gegevens. En die kan ook haar verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk dat met zo'n soort systeem. iedereen is scherp geworden, gelukkig maar. We veel tijdiger, volgens mij is dat echt wat aan de orde is. Veel tijdiger kunnen zien. Daar dreigen dingen mis te gaan. Ja. kun je tijdig ingrijpen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, bij Amaranthus... werd al een beetje gesproken: van god, gaat het daar wel goed? Maar er was geen cultuur om dan te zeggen. Daar moeten we dringend met elkaar over hebben. En die cultuur gaat volgens mij nu heel snel veranderen. En dat lijkt me alleen maar winst. Dat lijkt me duidelijk. Jan van Zijl, voorzitter van de mbo raad Dank u wel. Graag gedaan. Zo duidelijk, Egypte gaat opnieuw een spannende dag tegemoet. Uh, en wie zijn het de rechters tegenover de moslimbroederschap? Dat straks. Eerst de verkeersinformatie. Ja, dan wil we natuurlijk niet weten, Dennis, hoe het is bij Rotterdam. Hè? Ja, dat is een echt wel een ernstig ongeluk hoor op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Zo'n dus ongeluk gebeurt met een tweetal vrachtwagens en een personenauto. Eén van die vrachtwagens staat in brand en richting Hoek van Holland is de weg dicht bij het knooppunt op plein. Andere kant op trouwens ook, dus richting Gouda kan je er ook niet door. En op de A20 vanuit Hoek van Holland staat het daardoor vast vanaf Schiedam uh, over uh, 10 kilometer. Als je op de A12 rijdt vanuit Utrecht naar Den Haag kan je bij Gouda niet kiezen voor de A20 uh, richting Rotterdam. Rotterdam. En dat levert op die A12 richting Den Haag ook file op. Tussen Bodegraven en het knooppunt Gouwe 11 kilometer. De dagelijkse files zijn trouwens, want er zijn ook nog andere files, is 75 in totaal. De dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. Op de A9 richting Alkmaar loopt het vast vanwege een ongeluk. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Vanavond is er in Carré een grote gala SPA-bijeenkomst, dresscode Black Tie. Opkomst, pianostemmer van rechts, Marno Remmers. Metropoolorkest komt spelen, hè? Ja. Dan moet het allemaal zuiver op de graad zijn, natuurlijk. Marco Borsato heb ik al een naambordje zien staan. En uh, geloof Herman Finkers komt, geloof ik ook. Ik loop even, kijk, ook eens in Carré, hè? Ja. <laughs> Herman Finkers komt toch ook? Ja, die gaat een liedje zingen voor de koningin. ja. Rinske Wels um, schrijft voor trouw over kleinkunst, bezoekt het theater vaak, beroepshalve natuurlijk. Uh, altijd is dat een cliché dat ze zeggen als je een Carré hebt gestaan, dat is de grote droom van een cabaretier. Ja, maar dat is toch wel een cliché, zijn altijd waar. Dus ja. dat is toch zo. Ik zal niet zeggen dat iedere cabaretier die droom heeft, maar toch oh. wel heel veel. En ja. het is maar voor een paar weggelegd. Herman van Veen? Herman van Veen. Toon Hermans was ooit de eerste met een echte one-man-show. dat was ja. ongekend dat één iemand het hele theater ging bezighouden. Ja, ja. ja en hij had er ontzettend veel uh, succes mee. De verhalen gaan dat er natte stoelen waren na afloop. Mensen piesten in, het broek, in hun broek van het lachen. En Herman van Veen is nu nog maar één van de weinigen... samen eigenlijk met Joep van het Hek, die hier weken achter elkaar kan staan... en die zaal ook voltrekt, want dat, dat moet natuurlijk ook. André van Duin? André van Duin, ja. Maar die treedt nu ook wel eens op bij de concurrent. Ja. Bij het de Lamar Theater. Maar ja, dat zijn echt de grote namen die hier lang kunnen staan. En die lang publiek trekken, die zo populair zijn. Natuurlijk is er ook nog een jongere generatie. Najib Amhali. En, nou, ik sprak Jochem Meijer toen hij voor het eerst in Carré mocht staan. Ja. Hoe lang hij is dat geleden? Nou, ik denk een jaar of ja, ja. vier geleden. Ja. Vijf misschien. En hij was gewoon de avond ervoor compleet zenuwachtig. En, en al helemaal... Ontroerd ontroert ook bij het idee dat hij hier zou staan... waar al zijn grote voorbeelden hebben gestaan. En op het moment dat hij opkwam, toen riep hij ook tegen die overvolle zaal... die het hem zo gunde van... Ik knijp me, knijp me in mijn arm, want is dit een droom of is het echt... ik sta in Carré, waaah! Dat was echt ja, een prachtig moment. Ja, dat, dat ontroert ook echt mensen. Wat, hoe komt dat dan? Is dat omdat je natuurlijk... het publiek zit er vrij dicht op je, hè? Uh, he, tot hoog in tegen het plafond aan. Het is een in een ja, hoefijzervorm, carré. Het is natuurlijk een circustheater geweest ooit. En dat gebeurt nog wel. Is het dat? Is, is dat? Ja, Het is een combinatie, want we staan hier inderdaad in die lege zaal. Ongeveer meer dan 1500 ik lege stoelen. is die het dat ik een hele grote nee, zaal, nee, zaal Nee, maar het zijn dus eigenlijk stiekem meer dan 1500 uh, lege stoelen die ons nu aanstaren. Maar het heeft inderdaad door die vorm ook iets intiems. Mensen zitten ook dichtbij. En ik hoor van veel cabaretiers dat die, die lach ook echt zo van boven naar beneden kan rollen en weer terug. Mm. En ja, dat uh, schijnt echt een geweldige ervaring uh, te zijn. Ja, is... Is, als je internationaal kijkt, is dit Concertgebouw hier in Amsterdam is voor staat in de top 10 natuurlijk heel hoog. Ja. Als bekende internationale zaal. Heeft, heeft Carré dat ook? Ja, het heeft wel een naam. Maar, uh, en wereldsterren staan hier ook. Tom Waits. En, uh, als, als, ze op, als ze in Nederland komen... De Brubeck te... heb ik hier nog wel eens zien met Take 5. Echt waar? Een repo'tje overgemaakt toen, ja. <laughs> ja, ze staan hier of in het concertgebouw. Iets anders is er eigenlijk niet. Nee. Dus in die zin is het een grote speler ook op de wereldmarkt. Zeker. Ja. Achter ons staat het volledige instrumentarium van het Metropoolorkest. Over die toekomst zullen we het maar niet hebben. En voor iedereen nu in de file. De prachtige klanken van de vleugel. In het Kronenbekarree, 125 jaar oud. Je ja, ruikt dat nog gewoon. Je ruikt het ook. Mijn nog immers. En de pianostemmer. Dit is dus nog maar de pianostemmer. De rest volgt vandaag. Egypte dan, verkeert in een diepe constitutionele crisis. Gisteren zouden namelijk de hoogste rechters zich uitspreken... over de nieuwe grondwet, maar dat weigeren ze te doen. Volgens de rechters wordt hen het werk onmogelijk gemaakt... door de aanhang van president Morsi, de moslimbroederschap. Correspondent Sander van Hoorn, Sander, um, ja, de vraag is... hebben de rechters daar een punt? Nou, fysiek misschien wel, want uh, toen ze gisteren naar binnen wilden... stonden daar opeens honderden aanhangers van uh, de Egyptische president... ...die vooral heel erg boos waren, want zij zien uh, die rechters als een verlengstuk van het oude regime van president Mubarak. Uh, nu is het wel zo dat ze gewoon naar binnen konden uiteindelijk. Dus het lijkt veel meer een principieel punt te zijn wat die rechters wilden maken door te zeggen we houden op met werken. Ze zijn boos dat Morsi, de president, de rechters eigenlijk al buitenspel heeft gezet. In dat nieuwe decreet he, wat hij heeft uitgevaardigd, heeft hij zichzelf en zijn besluiten boven de wet verklaard. En dus ook boven die rechters. Ja. Dan moet er een referendum worden gehouden op 15 december over de nieuwe grondwet. Maar als die rechters ja. niet meewerken, gaat het dan wel door? Het gaat wel door, ja. Want die concept grondwet die is al geschreven. En uh, nou kun je dus de commissie die dat geschreven heeft, kun je vervolgens wel ontbinden. Maar ja, dat papier, dat ligt er. En iedereen gaat er dus vanuit dat daar over twee weken gewoon over gestemd gaat worden in een referendum. Hmm. Maar, um, ja, want dat geeft de naren de kans om eventueel die grondwet naar de prullenbak te verwijzen zou je zeggen, hè? ja, en uh, je kunt ook over die grondwet een hele interessante inhoudelijke discussie uh, voeren. Ik bedoel, het is niet het minste moment natuurlijk in de geschiedenis van een land dat je je kunt uitspreken over de basis van hoe je dingen wil organiseren, de grondwet. Maar het probleem is een beetje dat die grondwet inmiddels, nou ja, zoals alles in Egypte op dit moment, zo gepolitiseerd is. Het is, zo ben je voor of tegen de president dat een stem op de grondwet nauwelijks daarover gaat. Het gaat Eigenlijk over een uh, uh, stem voor of tegen de Egyptische president. Ja. En wat doet de Egyptische president? Want die moet er toch zijn voor alle Egyptenaren. Doet hij iets om, om beide ja. groepen tot elkaar te brengen? Nee. Nee hoor, eigenlijk ligt iedereen op dit moment op ramkoers uh, in Egypte. De president die heeft meerdere momenten gehad waarop hij uh, water bij de wijn had kunnen doen. heeft hij niet gedaan. Hij zegt dat hij uh, oprecht is. Dat hij uh, dit allemaal doet. Dus ook die draconische maatregelen waarmee hij meer macht dan ooit naar zichzelf toetrekt. Hij zegt dat hij dat doet om de revolutie te beschermen. Hij zegt dat hij bijvoorbeeld werd tegengewerkt door die rechters. En dat hij ze daarom buitenspel heeft gezet. Maar ja. Daarmee uh, zegt hij dus dat hij het doet om uh, uh, iedere Egyptenaar uh, te beschermen. En daar, daar gaat hij dus niet op terugkomen. Dus uh, hij, hij ligt echt op ramkoers. Hmm. En hij is dus ook niet gevoelig voor die werkweigering van de hoge rechters? Nee. Want die rechters zijn niet de enige. Uh, lagere rechters hebben ook al het werk neergelegd. En kijk, uh, op dit moment heb je twee groepen in de Egyptische samenleving. De ene die demonstreert, die staat op straat voor de Egyptische president. De andere, die hebben we ook gezien, die staat op het Tahrirplein En die zijn tegen de Egyptische president. Ja, en tot die keuze voor of tegen de president... lijkt elk debat in Egypte zich op dit moment te versmallen. Wat eigenlijk doodzonde is. Want nogmaals, die revolutie, die is er geweest. En je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 Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat meer doen tegen fraude met persoonsgebonden budgetten. Justitie vermoedt dat er voor tientallen miljoenen euro's met PGB's wordt gefraudeerd. En daar wil Van Rijn wat aan doen. We gaan voortaan geven dat je niet zelf het geld krijgt op die rekening... maar dat het door het zorgkantoor wordt betaald aan de zorgaanbieder die je hebt uitgezocht. De zorgkantoren gaan de risico's beter bekijken. Waar komt het voor, Welke gebieden komt het voor. Zeg maar voor de risicoanalyse maken en misschien wel veel belangrijker... We gaan 22 inspecteurs aanstellen die vooral veel meer face to face contact zullen hebben en veel beter kunnen uitzoeken hoe het ermee staat. Bij fraude met PGB's vragen malafide zorgbureaus bijvoorbeeld budgetten aan voor mensen die van niks weten. Het komt ook voor dat artsen valse diagnoses stellen waarmee mensen onterecht een PGB kunnen aanvragen.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 Volgens de inspectie krijgen veel deeltijdstudenten... vaak meer studiepunten dan ze zouden moeten krijgen. Bij een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de A20 bij Rotterdam... is vanochtend een dode gevallen. Volgens de politie vloog direct na het ongeluk... de cabine van de vrachtwagen in brand. De bestuurder van de personenauto is bij het ongeluk om het leven gekomen. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. De snelweg is ter hoogte van het plein in beide richtingen afgesloten. Zometeen meer hierover bij de ANWB Verkeersinformatie. Verschillende Europese landen hebben bij Israël geprotesteerd... tegen nieuwe bouwplannen in bezet gebied. Israël kondigde vrijdag aan dat er zo'n 3000 huizen worden gebouwd... in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaanover. Een aantal landen dreigt met diplomatieke maatregelen... zegt correspondent Monique van Hoogstraten. De Israëlse krant Haaret meldt vanochtend ook... dat Frankrijk en Groot-Brittannië zelfs overwegen... om hun ambassadeurs terug te roepen voor overleg. En er zijn natuurlijk wel mensen die zich zorgen maken over...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 En die zei me dat de speurhonden hadden aangeslagen bij zijn koffer... in de bagageafhandeling. En dat bij onderzoek bleek dat daar een dubbele bodem in zat. En ja, volgens de douane is dat ook een teken... dat er met voorbedachte raden een is meegenomen. Brian Mariano is na verhoor weer vrijgelaten... omdat hij niet eerder is betrapt... en omdat de hoeveelheid cocaïne beperkt was. De sprinter van 27 kwam afgelopen zomer... voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 AMBB Verkeersinformatie. U hoorde het zojuist al uitgebreid in het nieuws. De A20 bij Rotterdam is in beide richtingen dicht bij het knooppunt plein door een ernstig ongeluk. Vanuit de hoek van Holland staat het stil tussen de knooppunten Ketoplein en Plein over 10 kilometer. En het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heeft er ook al last van. Want bij het knooppunt Gouwen kan er niet worden gekozen voor de A20 in de richting van Rotterdam. Vanwege die afsluiting dus. Op de A12 loopt het vast over 12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 De VVD wil het aantal medische fouten gaan terugdringen... en falende artsen hard aanpakken. Blijkt uit een plan van de partij, wetsvoorstel, dat nog wordt ingediend. Contact nu met Kamerlid voor de VVD, Anne Mulder. Meneer Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wilt u dat gaan aanpakken? Uh, nou, we in Nederland, uh, wij willen de patiëntveiligheid in Nederland verhogen. Ja. In de Nederlandse ziekenhuizen overleiding naar schatting... 2000 mensen uh, per jaar vermoedelijk uh, onnodig. En daar willen wij wat uh, aan doen... Wij presenteren vandaag een initiatiefnota met een aantal maatregelen daartoe. Een van de maatregelen is bijvoorbeeld om de capaciteit van de inspectie voor de gezondheidszorg te verhogen. Daar willen wij bijvoorbeeld 7,5 miljoen euro extra per jaar voor uittrekken. Want u vindt dat er te weinig wordt gecontroleerd? Ja, dat kan een stuk beter. Er is net een rapport gekomen over de inspectie van de gezondheidszorg. Daar wordt in geconstateerd dat er 50 personeelsleden bij de uh, inspectie bij moeten. Nou, wij, wij willen deze week, we behandelen deze week de begroting van het ministerie van uh, VWS, daarvoor 7,5 miljoen uittrekken. En verder? Uh, daarnaast hebben we een aantal uh, maatregelen, bijvoorbeeld uh, ten aanzien van het uh, uh, medisch beroepsgeheim. We hebben de afgelopen maanden met verschillende partijen gesproken. waaronder uh -huh. met het openbaar ministerie. Die zeggen van nou, als wij een arts uh, willen uh, vervolgen... dan kan hij zich beroepen op het medisch beroepsgeheim. Zo kan hij een procedure misschien wel jaren rekken. Maar nou, wij willen dit soort procedures verkorten. Nou, zo hebben we 18 maatregelen die we vandaag presenteren. Ja, uh, maar dat beroepsgeheim is er niet voor niks, hè? Dat is ook nee. om bijvoorbeeld patiënten te beschermen. Ja, klopt. Dan gaat daarom... dan... Wat, hoe blijft u de patiënt dan uh, trouw?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 Ja, maar als de patiënt is overleden, dan, nog, dan is dat lastig. Uh, dan, dan, dan is dat het beroepsgeheim natuurlijk nog overeind. zijn ook nabestaanden natuurlijk. Is, is dat ja. met andere woorden niet lastig te realiseren in de praktijk? Uh, nee, u heeft gelijk, je moet het beroepsgeheim handhaven. En daarom moet er ook een rechter aan te pas komen om het te toetsen. Dus altijd een rechtelijke toetsing. Maar wat niet het geval kan zijn, is dat een arts... Zich maar achter dat beroepsgeheim verschuilt. omdat hij weet dat hij een fout heeft gemaakt. Daar is dat beroepsgeheim niet voor bedoeld. En daarom wilt hij ze ook eerder op non-actief stellen. Ja. zodat ze niet nog eens de fout in kunnen gaan? Ja, dat is een andere maatregel. Wij vinden dat zodra de inspectie voor de gezondheidszorg. een onderzoek doet naar een arts. dus dan heeft de inspectie voor de gezondheidszorg ook een, een, een vermoeden. dat die arts het niet goed doet. dat ja. tijdens die procedure van de inspectie voor de gezondheidszorg. zorg deze arts op non-actief staat, zodat hij geen verdere fouten kan maken. Dit is allemaal erg gericht op um, ja, wanneer het leed al geschiet. Hè, zou u niet ook veel meer kunnen doen aan preventie... en dat misschien ja. wel landelijk moeten regelen? Want er zijn ook uh, verhalen van ziekenhuizen... die inmiddels uh, de checklisten uit de luchtvaart hebben overgenomen, bijvoorbeeld. Ja. Hè, zodat uh, fouten minder snel gemaakt worden. Dat, dat is ook goed voor patiëntveiligheid. Dat is nog niet in alle ziekenhuizen ingevoerd. Nee. Waarom kiest u niet ook voor dat soort maatregelen? Ja. Dat doen we ook. Het is MN. We zien bijvoorbeeld dat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht het doet, doet heel systematisch onderzoek naar overleden patiënten. En ze weten ook de sterfte in het ziekenhuis terug te dringen. Nou, dat soort initiatieven, zoals in Dordrecht, van het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat zou je eigenlijk moeten verspreiden naar andere ziekenhuizen. Dus we doen ook zoveel mogelijk om het te, uh, te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Ja, maar, maar hoe gaat u en, dit dan? Ja, precies, maar, maar, maar u regelt wil van alles regelen in dat wetvoorstel. Komt dit dan ook terug in dat voorstel? We gaan, uh, dit staat ook in, ons, in, in onze initiatiefnota. Vanaf 1 januari uh, wordt er een kwaliteitsinstituut opgericht voor de zorg. Dat gaan we bij wet regelen. En we willen dat het kwaliteitsinstituut ook dit soort goede voorbeelden verspreidt over andere ziekenhuizen. Want het gaat er inderdaad in om, en heeft hij groot gelijk in, om fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Ja. En waar we echt naartoe ja. willen, is dat er een cultuur komt waarin uh, ziekenhuizen zo veilig mogelijk willen... Uh, uh, opereren. In de ja. luchtvaart gebeurt dat al. Hè. Mm -hmm. Elke fout wordt daar uit en te na uh, onderzocht. Ja. En er wordt steeds van geleerd. We hebben en gezegd, hebben we nodig. Maar nu is anders. Met al die regels maakt u daarmee de artsen niet zo bang... dat ze niet meer buiten een boekje uh, durven te gaan... als het misschien toch ook eens een keer nodig is op de operatietafel? Worden ze niet bang nee. om risico te nemen? Nee, dat, artsen, uh, wij zijn er niet bang voor. Uh, we, willen zelfs, we willen juist artsen stimuleren om het uh, uh, goed te doen. En wij realiseren ons ook heel goed... Dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden, want artsen doen zwaar werk... Ja, en dat kan niet anders dat daar fouten ja. bij gemaakt worden. Maar we moeten die fouten zoveel mogelijk tegengaan. Goed. Meneer Mulder, Anne Mulder voor de VVD in de Tweede Kamer. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan naar de atleet Brian Mariano. Die is op de luchthaven van Curaçao aangehouden met 720 gram cocaïne in zijn bagage.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 Dus uh, hij zal naar een andere bestemming zijn vertrokken, maar hij is in ieder geval van het eiland af. Kijk eens aan, hij is dus weg. Correspondent Dick Draaier. Mariano is niet meer op Curaçao. We gaan erover doorpraten met John Bos. Hij is de directeur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Meneer Bos, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hem al kunnen spreken? Nee, we hebben hem nog niet gesproken. En dat wilt u ongetwijfeld doen. Kunt u ook al overzien wat dit voor consequenties voor hem zou kunnen hebben? Nou, het lijkt me nog wat te vroeg, net als uit uh, de melding van Curaçao blijkt, zijn er nog, wat, uh, is, zijn nog niet alle feiten zeg maar, uh, heel erg duidelijk. Dus daar gaan wij ook vandaag in, uh, in overleg met zijn manager eens eventjes verder proberen achter te komen, die op een rijtje zitten en dan met, uh, met Brian en zijn manager daar, uh, daarover in gesprek. Ja, maar dat gaat natuurlijk om de feiten. Uh, wat heeft u daar tot nu toe over vernomen? Niets anders dan, uh, dan dat wij eigenlijk via de media tot ons hebben gekregen tot op dit moment. Kunt u dat kunt u dat voor ons samenvatten wat, wat u te horen heeft gekregen? Nou, eigenlijk wat wat er net gebeurt, hè, dat hij, en dan ook zoals het in alle publicaties staat dat er, uh, dat Brian is opgepakt uh, uh, omdat er in zijn koffer 720 gram cocaïne gevonden is. Ja, en, en u heeft ook dat verhaal uh, begrepen te horen gekregen over die dubbele bodem in zijn koffer. Uh, maar ook dat uh, Brian zegt dat hij uh, daar absoluut uh, niks van weet. En, ja. uh, nou ja, tot dat moment uh, wachten wij uh, eerst nog eventjes uh, het gesprek met hem en met zijn manager af. En ook de verdere feiten van het onderzoek uh, op Curaçao. En dat gaan we dus rustig bij elkaar gaan brengen. Ja. Nieuws komt naar buiten op de dag dat de Estafette-ploeg wordt genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaren. Zal Mariano aanwezig zijn bij dat gala dat morgen wordt gehouden? Nou, het gaat er wat pas over twee weken gehouden. Oh! En dat, dat oh. lijkt me wat te vroeg oh. dat we daar nu al op vooruit Dat, lopen, dat lijkt me eerst, inderdaad ja. goed, dat moeten we dan maar niet doen. Nee, Mijn informatie was, uh, was even iets anders, maar daar laten we ja. nog niet op spreken. Je gaat hem in ieder geval zo snel mogelijk proberen te spreken... en dan kijken wat er verder moet gebeuren. Dat klopt. Goed, meneer Bos, dank u wel voor je snelle reactie. Graag gedaan. Oké, okay. graag. Let op de naam Bersani. Hij moet de redder worden van Centrum Links in Italië. Er wordt er zo meer over. En kijk naar buiten. Het sneeuwt, Dennis de tenminste hier in Hilversum. Um, ik weet niet hoe het in de rest van Nederland is... maar ik kan me voorstellen dat als dat in de rest van Nederland is... dat dat merkbaar is op de weg. Um, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar in Den Haag sneeuwt het trouwens niet, hoor. Oh. Uh, <laughs> de dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Uh, 70 files staan er nu 320 kilometer bij elkaar opgeteld. Grootste problemen bij Rotterdam. En dat heeft niks met sneeuwval te maken. Want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Met een tweetal vrachtwagens zelfs. In de richting van Hoek van Holland is dat gebeurd... bij het knooppunt Terbrechtseplein... Een van de vrachtwagens is in brand gevlogen. Richting Hoek van Holland is de weg dicht. En richting Gouda is de weg ook helemaal afgesloten. Vanaf uh, Schiedam staat het daardoor vast in de richting van Gouda over 10 kilometer. En trouwens aan de noordkant van de Nieuwe Maas... staat het eigenlijk op alle doorgaande wegen in Rotterdam helemaal vast... vanwege die afgesloten A20. Op de A12 vanuit uh, Gouda uh, naar, uh, naar Den Haag. Bij Gouda kan je dan niet kiezen... Uh, voor de A20 richting Rotterdam vanwege dat ongeluk. En op de A4 Amsterdam-Den Haag is een ander ongeluk gebeurd bij Leidschendam. Vijf kilometer file, de weg is weer vrij. En op de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Bad Dorp en Rotterpolderplein staat zes kilometer door een ongeluk. En ook hier zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De eerste stap naar verkiezingen in Italië is gezet. Centrum Partito Democratico heeft een nieuwe leider. Pier Luigi Bersani is het. Hij moet het gaan opnemen tegen het grote rechtse front, waaronder de partij van oud-premier Berlusconi. Verkiezingen zijn komend voorjaar, want dan treedt premier Monti, die partijloos is, hoogstwaarschijnlijk terug. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Europa, ja, Bersani is het dus geworden. De leider op links. Kan hij dan ook de leider van heel Italië worden? Nou, als de peilingen uh, kloppen die we, die we hier al maanden zien... dan gaat, wordt dit dus de opvolger van Mario Monti. Uh, gisteren zagen we een triomfantelijke uh, meneer Bersani die toch ja, altijd een beetje overkomt als een, als een strenge schoolmeester. Een beetje barse man, maar hij stond daar toch heel enthousiast... gisteravond uh, tegenover zijn mensen. Daar uh, met een bordje en meteen ook onder zijn microfoon... El Coraggio uh, dell'Italia. De moed van Italië, Bersani, 2013. Mm. Kijk eens aan. En, uh, wij begrijpen ja. dat het een oud-communist is. Wat kan je verder nog over hem vertellen? Nou, uh, uh, noem hem, uh, laten we zeggen, een goede occasion waar mensen voor gekozen hebben. Want Bersani is gewoon ja, een oude bekende uh, in het land natuurlijk. Oud-minister uh, in verschillende uh, kabinetten. Oud-minister van Economische Zaken, oud-minister van Transport, oud-minister van Industrie. Ja. Zijn carrière als minister begint al in 1996, eindigt in 2008... Dus laten we zeggen, iedereen in Italië die kent hem wel. De keuze voor hem uh, was geen verrassing. Uh, hij liep al, uh, uh, uh, al die tijd liep je en de peilingen ook voorop, uh, uh, onder, onder zijn eigen aanhang. Dus ja, die mensen hebben ook gekozen voor iets wat ze al kenden. Want zijn, zijn uitdager uh, Matteo Renzi was echt een vernieuwer. Nou, daar hebben mensen niet voor gekozen. Ze kozen echt voor die oude rot, uh, meneer Bersani. En die oude rot gaat het opnemen tegen wie? Want nu is het wachten natuurlijk op de rechtse opponent. Ja, ta -ta -ta -ta. we weten het niet. En, Ik denk, hier komt maar iets. En, en, nee, want dat is het grote probleem op dit moment in Italië. Uh, we weten nu uh, links. Links laat nu duidelijk zijn kaarten zien. Waar zijn die nu naar voren gedrukt? Maar wat gaat rechts intussen doen? In die partij van, uh, van Berlusconi, de PDL, is het Eén grote chaos. Het is een koepel van een aantal partijen. Nou, al die partijen die drijven op dit moment als losse stukken drijfhout... een beetje hier op de Middellandse Zee. Het is heel moeilijk om eenheid binnen die partij op dit moment te vinden. Ook zij willen nog hun uh, primaries gaan organiseren... halverwege deze maand. Maar het zou best kunnen, hè, want uh, iedere keer duikt Berlusconi... dan toch hier weer op in de kranten... dat hij zelf al veel eerder de stekker daaruit gaat trekken en zegt... ik ga met mijn eigen Forza Italië opnieuw de verkiezingen tegemoet... En dan betekent het echt ja, dat, dat, dat, dat die PDL, hè, dus die koepel... nooit meer bij elkaar gebracht kan worden. Ik zeg even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar ja, de, de, het zwaard van Berlusconi hangt er voortdurend overheen. Oeh, nou. Hé, en de partij van de komiek uh, Beppe Grillo... waar je al uh, vaak over hebt bericht. Um, ja. In hoeverre gaat die een rol spelen? Ja, Grillo die doet het natuurlijk ook nog steeds heel erg goed in peilingen. Hè? Je moet het een beetje zien. Hè? Eerst dus die PD van, uh, van Bersani en daarna komt onmiddellijk Grillo. Grillo heeft het ook heel erg goed gedaan uh, bij regionale verkiezingen op Sicilië. Het is een heel groot blok geworden. Meteen als dat zich ook herhaalt bij landelijke verkiezingen die toch dan al staan voor 10 maart volgend jaar dan uh, is er wel een probleem, omdat uh, Hebrilo al heeft gezegd... dat hij geen samenwerking zoekt met partijen. Hij zegt, of ik win en ik ga regeren en ik word de baas... maar als een andere partij groter wordt... dan ga ik daar zeker niet mee een coalitie vormen. Nou, en dan kom je natuurlijk weer uit bij een klassiek uh, Italiaans probleem... want dan wordt het heel erg moeilijk om het land te gaan besturen. Uh, op dit moment zit dat nog muur vast In ieder geval zijn, zijn toenadering tot die PD van Bersani. Rob Zoutberg, vanuit Rome, dank je wel, Rob. Mijn Remmers staat in carré. Ja. ja dat affiche oh zou jij graag God. hebben. Hè? Ja. Miljoenen publiek. Ja. Goed, nou ja, onbekend publiek, dat is het punt, wij zien nooit ons publiek, maar ja, dat is ook alweer het magische eraan, bij de radio. 115 jaar Carré vanavond Metapole treedt op, daar zijn heel veel namen die ik, die zijn allemaal nog vertrouwelijk, maar ja, moet je nooit het verslag even binnen laten. Nee, vroeger Ernst Daniel Smit vanavond, Karin Bloemen, Clowns van Carré, Claudia de Brij, Lisbeth List, Heb het leven lief, zal zij brengen, Henny Vrienden en Freek Bartels treden samen op, Wende Snijders, Jeroen Willems, Frank Sanders, Vera Man, Simone Kleinsma, Paul van Vliet, met, uh, met uh, bijvoorbeeld het stuk... Er is nog zoveel niet gezegd en ik drink op de mensen en dan is er nog een finale. Al die namen, die moeten langs Ton van Eijk. Want hij is al twaalf jaar de portier aan de kant van de artiestenfoyer. Ja, iedereen leeft er heel erg naartoe natuurlijk. Het leeft al maanden dat we ermee bezig zijn. Naar rondom 45 jaar carré En we hebben afgelopen vrijdag hebben we ook een presentatie van een boek gehad. We hebben ook allemaal een boek gehad. Heel erg leuk. Ja, nou, dus iedereen is heel erg uh, enthousiast. En, uh... Zijn er mensen die eigenlijk niet op het rooster staan vandaag, maar toch komen werken? Ja, ja, ja. Vanavond heel veel mensen die vandaag over niet in de kantoren werken. Die komen vanavond ook helpen. En iedereen die zet de zeilen bij om, uh, om er lekker bij te zijn vanavond. Ja. Dus het wordt voor iedereen een hele lange dag, wel een spannende dag. Waar is die geur van 125 jaar geleden, Oscar Carré, waait dan, waar dat nog rond? Ja, ja, ik vind het wel, als je door het pand uitroept... Dan, ja, het is niet alleen de geur, het is ook de energie die je voelt. Hè. Het is een pand met een historie, het is een, uh, het is een hele oude dame natuurlijk. Een hele wijze dame, die ook, uh, wat je ook voelt als je door Carré heen loopt. Dan, dan voel je die spanning. Het is niet alleen de spanning, het is ook een... Uh, ja, het is, uh, uh, het is een thuis. Het is een thuis voor ons allemaal en dat ja. voel je. En je is voelt wel het... bijzonder dan om hier in dat, in dat carré dan de portier te zijn. Ja, het is ook best wel bijzonder. Ik vind het best ook wel een, uh, een eer om hier te mogen zitten. En het is een wereldje in een wereld. Het is ook weer heel erg leuk. Dus uh, ja, het is een hele spannende job hier, moet ik zeggen. Nou, nog eerst even de das strikken, hè? Ja, ja, ik moet... Nog das. wat netter vandaag. Vandaag met stropdas. Ja, nou, ik ben altijd wel met stropdas, maar vandaag stop ik me even een nieuwe das eventjes. <lacht> uh, maar ik ben er niet zo goed in, dus ik ben een beetje mee aan het, okay. uh, aan, aan het uh, klooien. Maar het gaat op een gegeven moment goed komen en, en dan zie ik er top en top uit voor vandaag. <lacht> Zo moet dat ook. Oscar Carré was de oprichter van dit theater. Ging ooit met Willem III de bloemetjes buiten zetten... naar de voorstellingen. Vanavond om half tien is er nog een fotomoment... met Beatrix en alle artiesten in de loge van de, in de, loge van de Spiegelfoyer. Ja, maar nou, Vanavond. heb je alle namen verraden. Dat is een eenmalig optreden. Ja. Ha, ha, ha, ha. In Carré. Ja. horen van je. Die eerste keer de cocaïne proberen...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 Dit is Radio 1.